start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedemorgen. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel MBO-studenten lopen geld mis. Komt onder meer doordat een derde van hen geen zorgtoeslag aanvraagt of belastingaangifte doet. En daardoor mist die groep flink wat geld. Alleen al het aanvragen van zorgtoeslag kan je 1000 euro opleveren. Geldinstituut Nibud heeft het allemaal uitgerekend en maakt zich zorgen. Een kwart van de mbo-studenten heeft schulden, los van een eventuele studieschuld. Als je schulden hebt en tegelijkertijd recht op bijvoorbeeld een zorgtoeslag en je vraagt die niet aan, is dat extra zonde. Het Nibud hoopt dat de studenten meer hulp krijgen bij het aanvragen van toeslagen. Op die manier zouden ze minder snel in de schulden terechtkomen. Op de Oostzee tussen Denemarken en Zweden zijn twee vrachtschepen op elkaar gebotst. Er is daar een grote reddingsoperatie aan de gang, zegt onze correspondent. Er wordt gezocht naar tenminste twee personen. Uh, reddingswerkers hebben mensen in het water horen schreeuwen. En het probleem is ook dat het, ja, het is donker is, de zee is ijskoud, een paar graden boven nul. Uh, en er is dus nog niemand gevonden. De Big Brother Award gaat dit jaar naar demissionair minister De Jonge. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt door privacyrechtenclub Bits of Freedom. Dit jaar is De Jonge dus aan de beurt vanwege het invoeren van het QR-corona-bewijs. Dat is volgens Bits of Freedom allemaal gehaast en zonder onderbouwing gebeurd. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... kreeg een oevere prijs uitgereikt voor alles wat er mis is gegaan bij zijn ministerie. En opeens heb je het. We gaan Schiphol opkopen. Dat gaan we doen. Zo'n 200 boeren staan met hun trekker bij Schiphol. Ze willen de baas van het vliegveld een koopcontract geven. Je kunt er volgens hen prima een boerenerf van maken en zo het stikstofprobleem oplossen. Die landingsbanen, dat wordt vet mooi kavelpad. Er ligt ontzettend veel land. Die hang daar, die vertrekhalen, daar kan je een beetje opruwen, kunnen prachtig koeien inlopen. De boeren van Nederland, we kopen gewoon Schiphol even op. En wij lossen dat milieuprobleem gewoon even op daar. Dat gaan we regelen. Het is natuurlijk een symbolische actie. De boeren zijn het zat dat zij voor hun gevoel altijd moeten opdraaien voor de stikstofproblemen. Terwijl Schiphol ook ontzettend veel troep uitstoot. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken droog. En dan gaat je over tien. Morgen eerst wat motregen. Verder net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is we de hart van de ANWB. Het is vandaag op de A22 Velsen-Beverwijk, de Velsen tunnel is tot 3 uur vanmiddag dicht door werkzaamheden. Op de A22 richting Beverwijk staat 3 kilometer file bij Beverwijk en de andere kant op 2 kilometer. op de A208 Sassenheim-Velsen bij IJmuiden 2 kilometer file door dezelfde werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dat is heel fijn om te horen. Uh, en uh, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd... want ja, het luisteraars het zitten op het randje van een stoel... Uh, over de trekking van de, van de Tweede Loterij. Ja, uiteraard. We, we voeren de spanning gewoon op samen, Roy. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Uh, ik heb weer een 21-tal van...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 Helemaal uit Abu Dhabi ingevlogen door <laughs> Rabbel. Gewonnen door meneer Van Liersum. Nou, die kan uh, een lekker een biertje. Uh, die gaan kan toosten op Max zo meteen, ja. Ja, die kan proosten op Max straks. Cadoba, gewonnen van 25 euro. Aangeboden door Marcel's Vers En gewonnen door Karin van Schie.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 beschikbaar gesteld door Ben en Eugenie, de dierenspecialisten van Zandvoort, gewonnen door meneer en of mevrouw Smit. Een zak oliebollen en appelflappen, beschikbaar gesteld door oliebollenkraam Harry Vaarse, gewonnen door Ingrid Albrecht, lekker hoor. Zat no. één minuutje Snackbarretuin heeft dat beschikbaar gesteld. En dat gaat verorberd worden door Marja Kerkman.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 Op de hoofdprijs, inderdaad. En het zijn hele mooie prijzen. Zal ik even zeggen wat het is? Ja, ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd, want ik heb mijn ja. naam nog niet gehoord. Dus ik denk, nou, ik, ik moet daar flink boodschappen gaan doen. En flink wat kaarten inzamelen. Ja, ja, ja. Boodschappen doen is, uh, koop lokaal, hè. Je kent het devies. Ja, zeker. Uh, er zijn twee tweede prijzen. Dat zijn shoptegoeds van 100 euro. Beschikbaar gesteld door de HEMA. De hoofdprijzen zijn uh, een jaar gratis pizza eten. Maximaal 52 stuks. Nou, dan moet je toch wel. Aardige eetlust hebben. Ja. Beschikbaar gesteld door domino's. Je kan ook een heel jaar lang friet eten. Beschikbaar gesteld door Fiture Donker. En ja, bij Hotel Hoogland krijg je een luxe overnachting uh, met whirlpool voor twee personen. Uh, het Centerbar stelt een voucher beschikbaar.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 Ik weet niet, ja, dat zijn zijn initialen. Ja. Ik, geloof, ik geloof dat dat Albert <tie> Heijn is. Die stelt beschikbaar een Delongi espresso machine. Nou, zijn dat prijzen of zijn dat prijzen? Dat zijn absoluut prijzen. Ik zou Gaston vragen voor de trekking. Uh... Ja, Gaston, het is mijn hulpje. Heb je hebt niks aan, jongen. Kom, hou op, alstublieft.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 Dat wilde hij graag. En hij kon toen gaan rijden voor het piek van zijn smaak. Onze maat is best wel Maar stappen hij lag iedereen achter. Als je pleet. Het gebeurde heel vaak. Het publiek scheelde blij. Max zat voor aan de rij. Maar dat is alles is wat Max toen zei. En er ging met zijn wagen iedereen snel voorbij. Onze Max verstappen. Max verstappen nog één. Hij laat hier. Hoe heet hoe is hij nu en gaat als een spier. Hij behaalt veel <Selic> prijzen en het brak hij steeds In De zee of zandboot, niemand voorbij. Max reed daar keihard, daar komt niemand voorbij. Onze Max 5, 5, 5, 5, Hij laat Hij laat iedereen achter, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Dat ziet iedereen. Onze Max versnappen. Max versnappen op Max, één. Hij laat iedereen achter. Dat ziet iedereen. Onze Max versnappen. Max versnappen op één.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 Wel. Goedemorgen eigenlijk nog, hè? He. Ja, het is hier uh, nog goedemorgen. Het is hier uh, net even ah, ja. over half elf. En bij jou, hoe laat is het daar? Ja, biertijd. Dus uh, ietsje later. Biertijd, <laughs> ietsje later. Kom. Na twaalf. Het, nee, uh, het is, uh, ja, zeker, zeker, zeker. Uh, ik geloof één uur. Oké. Okay. Ja, maar uh, je bent daar met een aantal mensen uit, uh, uit Zandvoort, hebben we begrepen. Uit uh, de, de Telegraaf zelfs, want het, daar stond het ook in. <laughs>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 Um, ja, is... We hopen dat dat ook straks de uitslag is van de kwalificatie. Maar goed, dat moeten uh, dat, uh, we straks, straks meemaken. Zeer zeker te hopen. Um, even over, Jij zegt het is biertijd, maar Abu Dhabi is een, uh, een land waar dat uh, eigenlijk helemaal niet uh, gedronken mag worden. Hoe, hoe gaat het daar nu? <laughs> uh, nou, er staan hier de taps genoeg hoor, dus uh, dat is geen probleem. Oké. Okay.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 is geen probleem, denk ik, voor jou, want je, je moet dat toch wel meedrinken ja. met, uh, ja. met de race daar. Nou, we gaan even, dronken gaan wij zeker niet worden, en als we het worden, dan wordt het van geluk, maar dat is dan zondag om 4 uur, 5 uur, als Max over de finish rijdt, dan heb uh, je ja, dan dan word word welkom ook, in nodig, denk ik. Dan word ik ook vreselijk dronken, denk ik. <laughs>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 We lopen door de stad naar de kruis van de stad. Die deze onze nacht, wie hard aan ooit nog verwacht. Oh, oh, das laat ik mijn ogen en mijn enkel tabu. Kussen op mijn hart, zo so als een liefde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 ja en, Dat is het mooie. Ja. Er zijn heel veel verschillende vormen van vrederswerken. Jij noemde al de receptie of een museum. Ja. Ja. Je kan een bardienst draaien misschien. Of een ja, voorleesdienst. Je, je, ja, je kan je, je, je verhaal vertellen. Als je zegt van nou ik ben... Uh, ik, ik, ik, ik, uh, ik wil ergens iets over vertellen. Over een vakantie of zo. Of ik wil... Uh, ik kan goed schilderen. Of ik kan goed uh, breien Of al dat soort dingen meer. Je kan je altijd aanmelden om...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 Ja, nou bij Pluspunt is het zo, daar kun je, dan heb je dus FIP, uh, FIP Zandvoort is dus het verzamel waar alle vacatures voor vrijwilligers binnenkomen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dus dat is info.fip-zandvoort.nl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 Nou, dat is een hele mooie ja? afsluiting. Ik weet daar zelf alles okay. van, want ik doe ook wat vrijwilligerswerk naast ja. mijn andere ja. banen. Ja. Ja. En dat ja. opent okay. allerlei deuren en allerlei nieuwe perspectieven. Ja. Uh, Gerry, ja. dank je wel. Ja, uh, en we ja. wensen alle vrijwilligers bij Plus natuurlijk uh, nog een heel mooi kerstfeest en een nieuw jaar. Ja. En heel veel plezier tijdens het ja. vrijwilligerswerk. Oké, okay. dat wens ik jullie ook allemaal toe. En dank je wel. Dank je Oké, okay. dag. Dag.